4 uur Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. In Madrid is het gisteravond tot ongeregeldheden gekomen... bij protesten tegen de nieuwste bezuinigingen van de regering. Ongeveer 100.000 Spanjaarden protesteerden daartegen... onder meer een verhoging van de omzetbelasting... en een salarisverlaging voor ambtenaren. De politie dreven groep demonstranten uiteen... met rubberkogels en de wapenstok. Ook in zo'n 80 andere steden in Spanje... werd tegen de bezuinigingen gedemonstreerd.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 Afgelopen dinsdag brandden daar vijf bedrijfspanden uit. De man die nu is aangehouden zou een hennepkwekerij hebben gehad... in zijn kringloopwinkel waar de brand ontstond. En dan nog het weer. In het midden en zuiden van het land is een kans op een mistbank. Overdag wisselend bewolkt en in het zuiden nog kans op een bui. Middagtemperatuur rond 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. Nachtzuster, Astrid de Jong. Ja, hoe zit het nou toch met die eerste tot de tiende macht? Een vraag van Roos, die zich herinnerde dat er een soort lagen waren... in de bevolking, ondergedeeld in uh, tien machten. Uh, ja, een politieke invulling van de samenleving. Maar waar bestaat die invulling uit... Mocht het je bekend voorkomen, bel dan even naar 0800-1121. Jaap wil weten waar de term dichten vandaan komt. Mocht je een etymologisch woordenboek bij de hand hebben, laat het even weten. Um, even kijken, wat missen we nog meer? Har wil graag weten waarom bij de bank zo snel zijn pasje wordt ingeslikt... als hij gepint heeft en het betaalautomaat op geld gestort heeft. Um, Marian vroeg dus naar oplossing tegen de naakts. Nou, die zijn inmiddels volgens mij volledig verdreven... door middel van bier, uh, koffiedrap en zout en andere dingen. Maar Adil kwam vervolgens met de zilvervisjes. Waar komen zilvervisjes vandaan? En vooral, wat doe je eraan? Hans heeft een telefoon waarin ze uh, maar namen kan zetten... van maximaal 16 letters. Waarom is dat, vraagt zij zichzelf af. En Hans wil weten of het waar is dat als de bij uitsterft... dat dan ook de mens uitsterft. 0800-1121 als je antwoorden weet. Je kunt ook mailen naar nachtsuster@omroepmax.nl. Twitteren kan via het nachtzuster. En uh, er is ook een chat tijdens dit programma te vinden op www.nachtzuster.net. Uh, zo dadelijk praat ik verder met Wouter. Want die was net aan het vertellen waar de naam van het eiland... nou ja, semi-eiland, hoe zeg je dat? Schiereiland Urk vandaan komt. Maar eerst... Het is namelijk inmiddels 4 minuten over 4. En dus is het de hoogste tijd voor disco. 4 minuten over 4, traditioneel bij Nachtzuster op Radio 1 van Omroep Max. Het moment voor een discoliedje, in dit geval van Cool and the Gang. Hi die -hi, hi -di ho. Hi die ho, baby. Hallo. So Hoi, hi, -hi ho, ho, cool en de gang was dat. 0800 1121 kun je blijven bellen. En ik was er in gesprek met Wouter, want die zat bij Willem, uh, meldde die nog even. En die wist hoe het zat met de herkomst van bepaalde namen, zoals bijvoorbeeld Almere en ook Urk. Je was gebleven bij, wat was het ook weer, een kleiberg? Uh, nee, een keileem... Uh, keileem, uh, Leem, Bult. Een uh, Bult, ja. ja. Dus eigenlijk, ja. En dat is een beetje de officiële verklaring van Urk. Het bestaat ongeveer duizend jaar. En het was dus altijd gewoon een eiland in de Zuiderzee. En ja. de Zuiderzee was eerst zoet vanwege het smeltwater van uh, de diverse rivieren. Maar ja, een grappige verklaring van het woord Urk ja. uh, is dus... Ik moet het er even bij plakken. Ja, want ik ben nog beter. niet van de kleilem-bult naar Urk. Nee, nee, nee, daar zit ik dus ook niet. B bulk, uh, Urk, nee. Nee. En maken weet ik niet, maar Urk weet ik wel. Over ja. het bestaan van het naam van de eiland... ...staat geen sluitende verklaring. Toch lijkt het begrip hoogte... ...dat wel als het uh, mogelijke betekenis is genoemd... ...en goede gissing te zijn. Het uh, etymologisch staat Urk naast Ork. <laughs> Wat in Onder meer inhoud, onhandelbaar, koppig, onverzettelijk. <laughs> nou, de Urkers zijn vissers. En ze hebben duizend jaar geïsoleerd gewoond op een eiland. Ja, nu dus niet meer. Daar word je wel een beetje orkerig van. Daar word je een beetje orker van. <laughs> dus dat is mijn verklaring. Nou ja, ik vind het wel mooi, maar ik vind het sowieso prachtig mooi... om erachter te komen dat het woord ork gewoon bestaat. Ja, ja, ja. Dat dat gewoon een betekenis heeft. Dus ik kan gewoon tegen iemand zeggen, joh, wees niet zo'n ork. Wees niet zo'n ork, ja. Nee, maar, maar bestaat ork dan ook? Ja. Of is ork ja. gewoon ja. verbastering van ork? Dat denk ik. Dat denk maar, ik nu ook, ja. Ja, maar dat wist ik dus nog niet. En dat heb je me nou verteld, zeg maar. Ik, eh, de... ik ga hem gebruiken. Je gaat hem gebruiken, ja. ork en ork. En je weet het hè, Wouter. Ork, ork, ork. Soep eetje, Soep -eetje met een... Met een... Ja, lepel. Ah, goed uh, hoor. Nee, was het, ja. Nee, ja, nee, het is lepel. Ik vind het heel gevat om tien minuten over vier s'nachts. Ik zeg dankjewel, hè. Oké, okay, nou, heel graag gedaan. Oké, okay, goeienacht. Jij ook, Hoi. Nu, doei. Miranda. Joho, hi. Hallo, hi. <laughs> hey, over de print uh, naaktslakken van vannacht... Ja. ja. <laughs> ...heb ik nog nieuws, ja. Oh. Eh... Um, die, die diertjes die zijn behalve glibberig en onaangenaam. Uh, zijn ze ook tegenover elkaar uh, niet zo aardig. Want als ze uh, niet uh, de blaadjes vinden die ze lekker vinden om te eten, ja. dan consumeren ze elkaar. Ew. Dan lost het probleem zichzelf wel op. Nou, ze uiteindelijk. Eten wel. Op. Dus wat je moet doen, is gewoon alle plantjes uit je tuin halen. Wachten, wachten tot alle naakslakken elkaar van de honger hebben opgegeten. En dan kun je... Dan hou je één hele grote naakslak over. Nee, je houdt gewoon een bergje, een berg, een bergje niks over. Want dus zodra de zon weer gaat schijnen... dan droogt het uit en dan... dan ja, nou ja, goed, dat, dat, dat vergaat. Oh, dus volgende week lost het naaktslakkenprobleem zichzelf op. Zodra de zon weer gaat schijnen, uh, is er geen naartsklaag meer te bekennen. Oh. Nou, dat vind ik, uh, dat vind ik heel geruststellend. Dankjewel, je wel, Miranda. Jo. En over de bijen. Ja. Uh, bij vroege vogels uh, is dat al een tijdje uh, uh, een hot item. Ja. Uh, het is inderdaad zo dat, die, uh, dat als er geen bijen meer zijn, dat wij geen eten meer hebben. Dan kunnen we ons vroeger bij Afrika. Ja. Ja, maar nou ja, geen eten meer, ja, ik, ik... ik... Het, uh, die bijen die, die, zijn, die worden zo uh, uh, beïnvloed door de pesticiden en uh, ja, de, de andere bestrijdingsmiddelen, uh, ja. Ja. Dat, uh, dat ze zelf uh, uh, het loodje leggen en dus ook niet meer in staat zijn om uh, andere planten te bevruchten. Dus er komt vanzelf een tekort. Maar ja, dan vraag ik me naar nou, een tekort sowieso... Maar ik vraag me af, zijn er dan nog dingen die we kunnen eten die, waar we geen bijen voor nodig hebben? Of is er dan helemaal niks meer? Ja, misschien is, is, is jouw opmerking van net wel goede. Uh, maar wat ja, zei ik dan? Dat we bij de koeien moeten voegen. Gewoon, uh, gras. Gras. Ja. ja. Maar ga, kan gras gewoon doorgroeien als het niet... Ja. Als er geen bijen zijn die nog. Uh, ja. ja, gras hoeft niet. Uh, dat, dat, daar hebben bijen verder niet zoveel mee. Oh. Nou, weer wat geleerd. Oké, okay, dankjewel Miranda. You, okay. Doeg. Hoi. Theo. Hoi, goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Ik, uh, ik wilde even terugkomen op de, op de naartvlakken. Nou, doe dat maar, want we hebben het er nog helemaal niet over gehad. Nee, hè, dat nee. dacht ik al. Mensen hebben er allemaal zo'n probleem mee, maar uh, dat hoeft helemaal niet het geval te zijn. Oh. Want naakslakken die leven namelijk van uh, dooie plantendelen. Oh, echt? Ja. Ja, ik heb het ooit eens gehoord op de radio. Radio 1 waarschijnlijk. En het zal ongetwijfeld uh, bij uh, vroege vogels geweest zijn. Maar jij zegt nu eigenlijk... Want Marian die zegt, de naakslakken eten maar mooie plantjes op. Jij zegt, nou, dat betekent dat jouw mooie plantjes dood zijn. Nee. Oh. Je moet, je moet niet al het uh, planten, wat, wat van je plantjes wat doodgaat. Als je dat nou gewoon een klein beetje in je tuin laat liggen. Dan gaan ze daar, want dat vinden ze veel lekkerder. Oh ja. En dan blijven ze van je plantjes af. Ja, dan hoeven ze helemaal je plantjes niet meer. Nee. Oh. Oh. simpel is het. Nou, dus het is een kwestie van niet je tuin echt helemaal uber netjes houden met alle plantjes. Nee, plantje. dat, dat, dat hoeft ook helemaal niet. Nou, en volgende week gaat de zon schijnen en dan schijnen ze sowieso op te lossen als uh, slakken voor de zon. Ja. En dan, uh, dan uh, is het hele probleem opgelost. Dus je hoeft, uh, dan hoef je zelf niet meer dat, uh, dat tuinafval uh, zelf weg te harken? Nee. En, uh, hoe heet het, uh, en als het dan uh, te warm wordt, dan verdwijnen ze weer vanzelf. Kijk. Nou, dankjewel. Zijn niet. Dat is uh, fijn om te horen. Dankjewel, Theo. Oké. Okay. Goeiedag. Dag. Dag. Corian. Corian. Nee, Corian is er niet. Dan Johan. Johan. Jozef. Iemand. Hallo. Hallo. Ja, hoi, met wie? Ja, goeiedag, je spring met Henk de Ruiter, de Breda. Tuurlijk. Met een antwoord op, op de bijen. Ja. Uh, uh. De bijen die worden tegenwoordig behoorlijk aangetast door de Varoba meid De wat? Die, de Varoba meid Oh die ja, de meid. Um, ja. En, dat die, uh, um, uh, en ook door pesticiden, namelijk neonicotinens. Een Japanse uitvinding op de markt gebracht door uh, Bayer. Die daar ik dacht een 4 miljard per jaar een omzet aan heeft. En het geeft niet uit de handel wil nemen. Oh. Omdat het in diverse landen al verboden is. Kijk, um, voedsel uh, uh, wordt inderdaad minder uh, uh, geproduceerd omdat uh, de bijen niet meer kunnen bestuiven. Maar vergeet ook niet, een heleboel planten hebben windbestuiving. We hebben wat voor een bestuiving? Dat wordt gewoon het stuifmeel door de wind. Windbestuiving? Oh, gelukkig. He. Ja, het is een leuke, leuke anekdote. De een, een vader van een vriend van mij was in de Kornveld in Amerika. Ja. En ze rijden daar, want dat zijn wat tientallen kilometers aan, aan, aan uh, mais en ganen. En ze rijden daar met een mijl of zestig per uur rijden ze daar doorheen. En ze zeggen tegen ze de een tegen de ander: Valt ze niks terug? Nou oh ja, gaan, gaan, gaan. Nog meer gaan. Ja, echt een vliegje op de ruit. Daar worden dus in dat gebied worden neonicotines uh, tegen insecten, ja. worden daar uh, ontzettend veel gebruikt. Hij uh, groeit dus wel degelijk voedsel, alleen uh, alle insecten gaan dood. Ja. Uh, en het is inderdaad wel een wereldprobleem. Uh, het landbouwbeleid van de EEG, Italië en Frankrijk vooral, is uh, tegen uh, dit soort landbouwbeschrijvingen uh, al verboden aan het uh, instellen. Ik heb het dan nagelezen. Nou ja, dat, het, klinkt, het klinkt aan de ene kant natuurlijk ellendig en aan de andere kant hoopvol. Uh, nou ja, goed, de mens, die zal wel weer tot uh, een voortschrijdend inzicht komen om uh, meer op een natuurlijke manier te gaan landbouwen. Ja, maar Want je zal natuur natuurlijk heeft, zien. We gaan natuur natuurlijk heeft, met z'n allen, gaan we natuurlijk, uh, hoe zeg je dat? Uh, radio, bega, radiografisch bestuurbare bijtjes maken. Die ook ja, heel effe nou ja, veel effectiever nou ja, ik, ik, stuifmeel ik, van A naar B brengen. Ik, ik denk dat een groenere manier van handbouwbedrijven bedrijven wat beter is. Oh ja. nog, iets, nog iets over de slakken? Ja. Uh, neem kippen. Kippen eten slakken. Ja, maar dan zit je met je tuin vol kippen. Nou, één uh, uh, uh, à twee kippen is voldoende nog. Oh, uh, ik weet niet uh, hoe groot de tuin is. Kip genoeg en die, die hoef je niet te voederen, want die eet slakken. Ja, precies. <laughs> nou ja, niet de voederen bijvoederen natuurlijk. En ja, met, is wel want, dat, wat met, met, uh, met een paar slakken per dag heb je natuurlijk niet de schijf van vijf te pakken voor kippen. Dat is, uh, nou ja, dat weet ik niet zo goed. Ik ben op voedseldeskundig, ben ik ook wel niet, maar dat zou best kunnen. Ja, er zit uh, volgens mij dan een jaat in je schijf van vijf. Oké, okay. nou, uh, fijn dat je er even was. Ja ook. nou, tot ziens. Maar weer Astrid. Oké, okay, dag. Doei. Hoi. Let me tell you about the birds and the bees and the flowers and the trees and the moon up above and a thing called love Let me tell you about the stars En de Wies van Jewel Eken was dat. 0800 -121. Het zou fijn zijn als er iemand wil bellen over dat verhaal... van de eerste tot de tiende macht van Roos. Een uh, lage in de politiek of in de bevolking, in de samenleving... van 1 tot en met 10. Waar waren die lagen in verdeeld? Als je het bekend voorkomt. 0800 1121 Johan. Hallo. Hallo. Ik uh, moet u teleurstellen. Oh. Of misschien niet. Oh, nou, dat zijn een hoop mogelijkheden. Ik ga niet beginnen over naaktvlakken. Ah. Het spijt me. Wat een enorme desillusie. <laughs> en reet waar wel vele, over. Reeds zijn er voorgegaan, dus dat laat ik. Waar wilt u het over hebben? Over dichten, over urk, over bijen? Oh, wat een mogelijkheden. Nou ja, urk heb ik inmiddels uh, verklaard gekregen. Wat was er de verklaring voor? Ja, iets met uh, keileembulten en orken. Ja, er zit iets in, ja. <laughs> Ik begreep begrepen dat uh, Urk, Urg, ook Ork... Ja. Het kan ook uh, betekenen onhandelbaar koppig, onverzettelijk. Maar goed, dat kan ook een beetje andersom zijn... dat mensen onverzettelijk zijn en daarom Urgen heten. Maar uh, uh. er wordt ook wel eens een melding gemaakt... van een uh, oprijzende hoogte uit de zee. Een soort rots met een bult. een ja. Eiland dus. Een Urk? Precies, vandaar dus. Eiland, rot, Urk. Ah, oké. Okay. Maar ja. het is een beetje een lastige verklaring. Het schijnt niet eenduidig te zijn. Uh, nee, het werd zelfs net al voorgelezen door Wouter uit een, uh, een boek... en dan is het waar, als het in een boek staat... Uh, van dat de namen van de eilanden eigenlijk niet te verklaren waren. Nou, soms staan er dingen gedrukt dat ze gelogen staan... maar uh, ja, dat is wel, dat Wouter, ik Wouter wel, dat geloof in. ik wel. Goed. Um, doe dan maar het dichten. Dichten, dat ja. is vrij uh, eenvoudig. Het heeft wel verschillende betekenissen. Hè? Het, het schrijven van poëzie, versen. Het, of het afsluiten van dingen. Maar het is meer van. Uh, het schrijven van poëzie, hè, dat bedoeld wordt. Ja. Dat schijnt te maken te hebben met het Latijn. Oh. En het nadrukkelijk opnoemen van dingen. Dietjere, dictaren. Oh, her. Het frequentatief bij ditjere zeggen. Ja. Dat klinkt ook weer heel logisch Dichten, hè? Dicteren. Ja. ja, dat zal het wel zijn. Klinkt van de hand toch? Ja. Nou, doe ook eens wat over de bijen dan. Ja, die bijen, dat is lastig. <laughs> Ik heb er al verschillende dingen voorbij horen komen. Dan nou, vooral dus de oorzaak, want de gevolgen zijn groter en toch wel minder bekend. Maar sommigen zijn daar best wel dramatisch over. Maar nou, toch, vele wijzen richting pesticiden. Ja. Dat inderdaad daardoor die, de bijen hun navigatiesysteem verliezen. Ja. En ook in het vatbaarder worden voor uh, parasieten. Zo'n zo meid werd al genoemd. En dat ze daarom dus massaal sterven. Ja. Maar de, de effecten daarvan die kunnen dramatisch zijn. Sommigen zeggen dat inderdaad uh, een wereld zonder bijen is binnen vier jaar weg. Nou, dat is wel heel snel, toch? We hebben toch allemaal nog wel wat blikken bruine bonen in de kast staan? Ja, maar die zijn daar vier op, hoor. Oh ja. 80% van alle gewassen en 90% van alle fruitbomen ja. zijn op bijen aangewezen. Oh. Dat maakt bijen na runderen en varkens de belangrijkste dieren in de land- en tuinbouw. En dit lees ik voor niet uit een boek. Maar we kunnen natuurlijk ook, niet uit een boek, waar we het wel uit dan... Ja, van het wereldwijde wet natuurlijk. Oh ja, vooral. natuurlijk. Nee, maar we kunnen natuurlijk altijd nog koeien en varkens eten. Ja, maar die eten toch ook iets, gras? mevrouw de Jong? Ja, ik... Als je over, over gras doorgaat, dan wil ik het over uw kinderen hebben, hoor. Want dat vind ik geen snuggere opmerking. Oh. Van gras kun je niet lang leven, mevrouw de Jong. Is dat zo? Zit er de schijf van vijf niet in gras? En uh, gras Helemaal en koeien? Ik nou ja, kom een uh, heel en toch? In, mensen in hongersnood... Ja. Bijvoorbeeld in China of andere werelddelen. Die hebben zich daarna op gras toegelegd. En dat, is, dat, dat verteert de maag niet goed. Oh. Dus uh, gras is voor de koeien. Wat zitten we eigenlijk onpraktisch in elkaar, hè? We houden het lang vol, hè? Dat vind ik, dat is nog best knap. Maar inderdaad, uh, al die knieën en die gewrichten. en die onderruggen en die ellebogen ja. en zo. Nou, ik, wat ik wel merk, is dat er een hoop stuk aan gaat ook. Ja. Ik vind uh, echt. Uh, Echt, de, de helft van de mensen kan gewoon terug naar de fabriek. Nou, en vooral met het ouder worden. Dus eigenlijk mogen we ja, van geluk spreken dat er al zoveel voet gaat. Dat er al zoveel kindertjes worden geboren die gewoon gezond zijn. Ja. Maar inderdaad, nou goed, ja, tel uit je winst. Dit heb ik niet van het internet, maar ik bedenk maar eens wat. Oh. Uh, ja, houdt u vast. Ja. Nou, als een mens kindertjes heeft gekregen... Ja... Dan wordt die Darwinistisch gezien gewoon overbodig. Hij heeft nou, dat... ze gereproduceerd. Nee, nee, je moet ze eerst nog uh, zelfredzaam maken. Jawel, maar dan ben je 30, 35. Oh. Nou, en dan komen de gebreken. Ja. Om het Gerard Reven te spreken. Vanaf je 40ste komt je leven in het teken te staan van de dood: verval. Verval, ondergang. Ah. Alleen onze zorg, die 15 miljard extra krijgt. gedurende deze kMS-periode. En het nodig heeft ook. Zeker. Ja. Ik weet trouwens niet waarom. Dat is mijn vraag eigenlijk. Oh, oh, dat is nu te plekken een vraag. Ja. Nou, um, ik heb ook al een beetje het antwoord, maar dat weet ik niet helemaal <laughs> ja. zeker. Die zorg, die kosten die exploderen. Het ja. heeft te maken dus met de vergrijzing. Ja. Veel meer ouderen. Ja. Dus niet alleen worden de mensen steeds ouder, maar ook ja. komen er steeds meer ouderen. Dus die babyboomers. Ja. Ja. Dus het is een beetje een dubbele vergrijzing. Ja. En dan een driedubbele vergrijzing, omdat de medische wetenschap zoveel. ...mogelijk maakt, met ook met ja. dure behandelingen. Ja. Alleen, ik dacht dat, dat een beetje de oorzaken waren... ...voor de prijsstijgingen of de explosies in de zorg... Ja. ...maar toch zeggen ook anderen weer nee... Ja. ...dat komt ook door de marktwerking. Ja. En daar zijn we zo verliefd op... ...en alleen de SP dan, die ik niet hoef te verdedigen hier... ...die is tegen die marktwerking... Mm -hmm. ...maar toch steeds meer signalen wijzen erop... ...dat marktwerking geen enkel prijsbeperkend effect heeft. En dat is die eerdere oorzaken die ik genoemd heb... ...helemaal niet zo doorslaggevend zijn voor die kostenexplosie. Dus dat zou ik wel eens een keer onderzocht willen hebben... of een duidelijk antwoord als iemand dat weet. Wat is het effect van marktwerking? Is het wel zo goed in die zorg? Ja, nou ja, dat zie je nu met de tandartsen bijvoorbeeld. Hè? Bijvoorbeeld, ja. Maar het, ja, er is toch een soort uh, veralgemenisering. Omdat, omdat bijvoorbeeld ook die tandartsen... er is geen tandarts die zegt van... nou, weet je wat, ik ga eens uh, de wortelkanaalbehandelingen heel goedkoop aanbieden... Want ze hebben, allemaal, ze hebben allemaal patiënten genoeg. Er zijn te weinig tandartsen. Inderdaad, dus een marktwerking die werkt gewoon alleen als het aanbod ook onbeperkt is. En als je gewoon ook echt kapitalistische toestanden wil, dus lees ongelijkheid. Maar als je iedereen met een normaal gebit wil, ga maar eens naar Engeland kijken, daar is dat niet zo. Dan zie je meteen dat dan die gebitten zijn veel minder. Maar uh... Er wordt geklaagd door tandarts en artsen dat er hier een beetje zo'n Sovjet systeem heerst. Of heerste met maximale inkomens. Ja. Maar ik ken geen enkele tandarts of arts die uh, leeft uh, in een doos onder een viaduct. Ja, ze kunnen het geen vast boor... eten. Nee. Heel goed, Astrid. Ja. Over goed voor de tandjes trouwens. <lacht> maar uh, die hebben volgens mij een heel goed salaris. Ja. Dus die, uh, dat, dat, dat verdwijnen van die, uh, van die plafonds daar omdat iedereen evenveel gaat verdienen als Matthijs de Nieuwkerk in de zorg. En het andere. dat is volgens mij niet nodig. En ik denk dat dat heel veel verklaart van ook die extra stijging van die zorgkosten... Maar dat weet ik niet zeker. Misschien is iemand daar zijn licht over. Misschien een slaaploze tandarts. Ja, die kan zeggen: nou, het heeft te maken met. Of een slaaploze ambtenaar van het ministerie van mm. uh, volksgezondheid. Maar ik vraag me wel af hoe de, ja, de markt in, in de zorg de marktwerking. Dus dus zou je dan echt uh, krijgen dat het uh, op een gegeven moment onbetaalbaar word, wordt om bijvoorbeeld in een verpleeghuis te wonen, omdat er zoveel mensen in een verpleeghuis willen wonen? Ik snap je vraag niet. Nou, vraag en aanbod. Als er weinig, te weinig verpleeghuizen of vooral verpleegsters zijn... en steeds meer ouderen die in verpleeghuizen willen wonen... zou het dan op een gegeven moment onbetaalbaar worden om daar te wonen? Dat denk ik niet, want die mensen die wonen anders op een andere plekken, En dat kost ook geld. Maar het gaat erom dat die kosten van de zorgverleners zo de gaat uit, uitlopen... en dan niet van, het, van de hand aan het bed, want de verpleegster volgens mij... er is weinig droge brood in te verdienen... Maar de specialisten, dat worden goudhaantjes... die hebben toch van die vaardigheden mogen ontwikkelen op staatskosten. Waardoor ze dus hele aparte vaardigheden hebben. En die dus zijn zich steeds meer als onafhankelijke ondernemers gaan gedragen. En die verdienen nou, naar tonnen in plaats van vroeger een of anderhalve ton. Dus nu drie, vier ton. Ook ja, maar die... is het dan zo dat je in het ziekenhuis komt en dat, dat er dan gezegd wordt... ja, luister eens, de blinde darm eruit halen, dat kan alleen uh, dokter uh, uh, Bibber... En uh, ja, die, die kost nou eenmaal uh, heel veel geld? Nou, er waren wachtlijsten in de zorg. Ja. Ik denk wel dat die voor een deel weg zijn gegaan. Maar dit is echt gewoon buiten van gezond verstand, hè, want ik heb er geen onderzoek naar gedaan. Door dus uh, extra geld, want het systeem verkokerde wel een beetje. Maar goed, het was ook inefficiënt. Maar er zijn ook veel polis ontstaan. Ook een beetje buiten de ziekenhuizen om, hè. En ook in de ziekenhuizen zelf, inderdaad, zijn er nog maar heel weinig specialisten, denk ik, die gewoon een vast arbeidsverband een vast contract hebben met het ziekenhuis. Maar die zitten daar meer op, op zzp-basis. En die kunnen dus naar drie, vier ton gaan vragen. En blijkbaar is toch die beroepsgroep zo gewild dat dat kan. En ik kan me dat wel voorstellen dat dat voor een groot deel ook dus de extra kosten in de zorg verklaart, naast dus die dubbele, drie dubbele vergrijzing. Maar dat weet ik niet zeker. Ik, vind het wel, ik zou het wel eens willen weten. Ja. Nou, ik ben benieuwd of iemand daar iets zinnigs op gaat zeggen. Maar ik zeg gewoon weer 0801121. 1121 Astrid, hoor ik nog een keertje van jou hoe het met de kindertjes gaat? Het gaat goed met de kinderen. Alle drie. Uitstekend. dankjewel. Ja. Oké. Okay. Dag Johan. Hé, hey, goeiedag nog. Oké. Okay, dankjewel. Hoi. En eens even kijken. Rebecca. Nee, Ari. Hallo. Hallo Ari. Ja, goedemorgen met Hardy, de machinist. De dag. machinist. dag ik, hallo, hallo, Je zit niet nee, in de trein nu toch? Nee, dat klopt. Ik zit in de auto. handsfree liet oh. te bellen. Dus Oké, okay. ben je klaar of moet je beginnen? Nee, ik moet, ik moet beginnen zo, om 20 over vijf. Oh, niet te laat komen hè? Nee, dat niet. Ik hou gasten erop. Maar okay. uh, een volgende. Uh, ik schakelde net om vier uur in en toen hoorde ik een uh, woord over slakken en naakslakken. En iemand heeft daar waarschijnlijk last van in zijn tuin. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Moet hij zorgen dat hij egels in de tuin krijgt? Ja, dat is inderdaad al vermeld. Oh, en, en dan. Egels ik... eten slakken. Ja, eten slakken, maar, maar geen gif komt tegen de slakken strooien. Want anders dan gaat de egel ook nog dood. Ach, oh, dat zou zierig dus, zijn. Dus, dus dat is misschien wel een goede tip. Ja, dat zou toch verdrietig zijn. Ja, want er worden er al veel te veel doodgereden natuurlijk in, de, in het verkeer. Oh, dat is ook al zo zielig. Ja, dus okay. uh, als je egels wil hebben, slakken in de tuin of kattenbrokjes neerzetten. Oh ja, maar dat is toch helemaal niet goed voor het spijsverteringskanaal van Egeltjes? Ja hoor, prima. Kattenbroodjes. Oh, geen ja, melk. Nee, niet de nooit een schoteltje melk voor egeltjes neerzetten. Nee, dat, dat was het. Nee, dat klopt. Ze kunnen niet tegen de lactose namelijk. Nee. Dan, uh, dan raken ze allemaal aan de diarree en dat is ook weer niet goed. Staat genoteerd, Ari. Dankjewel. Alsjeblieft, hè. tot ziens. Doeg, succes op de Doeg. trein. Hoi. Dank je. Doei. <laughs> Doeg. Jozef? Nee, niet Jozef natuurlijk. Hallo met wie? Rebecca. Hé, hey, Rebecca. Adi Astrid. Hallo, hoe is het? Ja, goed. Hoe is het met jou? Nou, al een beetje bijgekomen. Gelukkig. Ja. Heb ik je zo vermoeid? Nee hoor, het was heel gezellig. Vond ik ook. Ik vond het, uh, even voor de duidelijkheid, Rebecca is gewoon langsgekomen. Die heeft me gevonden, die is op de koffie geweest. Dat was heel gezellig. Heel en, gezellig. De, de chocola is nog steeds niet op, Rebecca. Het was een beetje veel. Uh, ja, nou, gelukkig dat ik het hier niet. Uh... Uh, niet had, want uh, ik dacht, nou, alles naar haar toe, heeft drie kindertjes, is goed voor de tandartsenwerk. Ja, nou. En, uh, hier niks van meenemen, want chocola, dat is niet, uh, niet goed voor me. Vooral als je gestopt bent met roken, dan neig je naar chocola, ja. Naar chocola, naar lekkere dingen des levens. Hou je het nog steeds vol, het niet roken? Ja. Goed zeg. Ja, 180 euro zit er inmiddels in mijn potje. Oh, heel knap. En zijn de, zijn, is de visite al weer terug naar huis? Uh, die, als het goed is, landen die om 11.20 uur onze tijd in Sydney. Ach. Goed, maar daar belde je allemaal niet over. Waar belde je over? Ik heb antwoord op je visjes. Oh, kom maar door. Uh, die uh, ontstaan of die kun je in je huis krijgen via oude boeken. Oh ja. Daar zitten ze in. En uh, die verspreiden zich dan heel snel. En uh, wat je uit oude huizen haalt, zeg maar, daar kunnen, ze, daar kunnen ze ook in zitten. En wat daartegen te doen is, dat is... Uh, wij hier in Almere hebben een bijzondere drooghisterij. Het Amsterdammetje eten. het. Maar die zul je overal wel hebben. Dus dat is een andere zaak dan een kruidvat. En die hebben allemaal uh, uh, middelen. Ook tegen die visjes, tegen slakken. Weet ik het wat, noem het op. En dat kun je daar krijgen. En ik heb een kennis gehad... Ja. Trouwens, die kennis heb ik nog wel. En die had een keer ook via, uh, via een erfenis... die had een hele bibliotheek uh, in zijn huis meegekregen. En daardoor al die visjes. En dat bewerkt met dat spul. En, uh, nou, en dat is allemaal goed gekomen. Oké, okay, ja, want het, nu jij het zegt, herken ik het ook. Dat ze papier eten inderdaad Ja, ook. klopt. Ja, die silservisjes. Maar misschien heb ik ook nog een ander middeltje. Ja. Um, ik heb als kind zijn, daar heb ik vier jaar in Israël gewoond. En eh, daar had je ook allerlei gespuis en beestjes en weet ik het wat. Ik was natuurlijk nog een kind. En daar hanteerde men een ander middel. Als er, eh, wat het ook was hoor, of, of het nou ja, spinnen waren of weet ik het, noem het op, wat zich eh, in huis begaf. Had mijn moeder een spuitbus... En uh, zo, zo, zo, zo'n, zo, ja, zo plastic flacon al. En die, uh, die goot ze vol met bleekwater. En als er dan wat van dat gespuis op de muren diep of op de grond... hop, zo wat bleekwater erop. En dan ging ze ook dood. Ik weet niet of dat nou de meest gezonde methode is. Maar ja, jij bent er groot mee geworden. Ja, ik word er binnenkort 59 mee. Dus... Dat, uh, nou, dat heeft niks meer met het bleekwater te maken, denk ik. Ik dacht het niet. <laughs> maar het gespuis ging eraan. Nou ja, en... het zijn allemaal adviezen. Ik weet niet wat dat deal zelf wil proberen. Dus, uh, er zit en dan hoef je, vast iets je geen 380 euro aan de gemeente te betalen. Dat lijkt me ook een belangrijk onderdeel. Ja. Precies. Hey, maar af ik wil nog één ding zeggen. Ja. Nou heb ik dus met die, met die, met die Australiërs heb ik een stukje Nederland gedaan. Hè? Ja. En we klagen zo ontzettend veel dat het zoveel regent. En dat doet het natuurlijk ook. En ja. Goed, noem maar op. Maar wat is Nederland toch mooi. <laughs> en vooral als het zoveel geregend heeft. Al die kleuren groen. En wat een prachtige plaats hebben we toch nog in Nederland. We zijn in... Urk geweest, we zijn in Spakenburg geweest. Enkhuizen Museum, Kampen. Uh, nou ja, noem maar op. Uh, Lagenvuurse, Rotterdam. Uh, geweldig. Uit in eigen land en dan vanuit de ogen van een toerist je eigen land bekijken. Ik denk dat de VVV je morgen belt. Om je in te huren als spokeswoman. Hey, dankjewel, Rebecca. Hey, en nogmaals dank voor, uh, voor je gezellige gastvrijheid. Nou, jij bedankt voor je bezoekje. Tot de volgende keer, hè. Dag, Frit. Dag. Dag. Corian. Ja. Hallo. Hallo. Hi. Um, even iets samenbindend over de natuur. Oh. De vogeltjes en de bijtjes. Ja. Mo mooi liedje, trouwens. Ja. Um, de, de, de, de, vooral, vooral geen gif gebruiken tegen de zilvervisjes en, en andere uh, dieren hmm. want dat blijft hangen ergens in de natuur en komt weer tevoorschijn en de natuur is een uh, heel verfijnd klokwerk alles wreekt zich ergens op enig moment en wat die er zijn heel veel opmerkingen gemaakt over uh, de naaktslakken dat die uh, worden gegeten door egeltjes ja maar niet alleen door de egeltjes, uh, ook door uh, lijsters, waar oh. er al heel weinig van zijn. Yeah. Uh, of, die eten ook slakken met, met huisjes bijvoorbeeld. Die laten ze vallen uit bomen om ze vervolgens op te eten. Yeah. Dus om het, uh, om het uh, huisje kapot te laten gaan. Yeah. Merels heb ik ook bezig gezien met uh, naaktslakken, die eten ze ook. Dus dat, de natuur lost dat zelf op. En met de bijen is dat ook zo, het verdwijnen van de bijen. Uh, er komt wel een oplossing, want hommels bijvoorbeeld bestuiven ook. En ik denk dat zweefvliegen bijvoorbeeld dat ook doen. Die hebben weliswaar geen beerhaakjes aan hun poten om het stuifmeel over te brengen, maar iets daarvan blijft wel hangen. En dan heb je inderdaad zelfbestuivende planten. En je hebt bestuiving door de wind, werd al genoemd. Ja. Dus er komt wel een oplossing, maar het zal dan weer een, uh, een zware tol zijn die wordt betaald. En uh, de prijs van het verdwijnen van uh, of het, het, het verdwijnen van de bijen heeft is een prijs voor het spuiten van gif onder andere. Ja. Het is de de ook, maar niet alleen. Het is vooral het gif. Dus ga in godsnaam niet met dat gif aan de gang. En je krijgt het zelf ook op je boterham, want als je het in huis praat, zoals die ene meneer zei, ja. dat de gemeente aanbood. Nou ja, uh, jij noemde het al, uh, je katten krijgen er last van, maar jezelf ook. Het komt ergens tevoorschijn en dat is met gif tegen mieren ook. Uh, doe het niet. Vind, de, de natuur vindt er een oplossing voor en vindt er anders zelf iets slims voor. Ja, dat is, uh, dat is sowieso met dat uh, gif. Daarom vind ik het ook wel mooi, die, die oplossingen als uh, koffiedrap en ja, uh, zout. Ja, ja. En de. Dat natuurlijke wel, dingen. Ja, ja. ja, het zijn altijd wel En er zijn suggesties. altijd dieren. Kijk, de, de, de, de, de waanzin van nu is dat um, uh, er worden allerlei oplossingen gevonden... tegen um, uh, schadelijk gedefinieerde insecten. Ja. Alle insecten hebben hun eigen, eigen nut. Dus je kunt het schadelijk noemen omdat je er last van hebt. Maar uh, als je even verder kijkt, heeft het weer allemaal andere prachtige dingen in zich. En dan uh, verdwijnen die. Uh, of die, die, dan komt er een plaag van een of ander insect. En dan zijn we op dit moment zo briljant dat we dan de oplossing bedenken dat er dan weer andere insecten zijn die iets opeten. En die worden dan gekweekt, terwijl ze eigenlijk in de ja. natuur al zitten. Ja. Zoals het lieve heersbeestje. Is ja. ook een fantastisch insect, wat allerlei uh, andere insectjes waar wij last van hebben uh, opeten. Ze worden nu zelfs uh, genoemd tegen de uh, processierups. <lacht> want daar eten ze de eitjes van. Ach, maar de processierups die zou ik nog gaan missen, want daar zie ik altijd aan dat het vakantie is. Ja, dan ja, is het ja, weer, uh, hebben we het opeens weer allemaal over de processierups. Ja, maar als jij de processierups in je nek krijgt... dan uh, oh, ja. is het vakantiegevoel snel over. Hoor. Daar zit dan wel weer wat in. Nou goed, l het, het, het was een wijze opmerking van je, Corian. Dank je wel. Oké, okay, succes. Dank je wel. Uh, 0800-1121. Misschien uh, weet je nog natuurlijke oplossingen... om van zilvervisjes af te komen of misschien heb je een vraag of een antwoord op een van de andere vragen die uh, nog openstaan. Bel dan even 0800 1121. Dit is The Circle of Life. Think you'll never be seen. More to do than can ever be done. Some say you are be beaten. Some say live and let live. But all I agree is the join the stampede. You should never take more. Of, see, komt het nou uit de Lion King? Ik, ben, ik zie opeens de beelden erbij. Ik denk, vrek, ja, het komt uit de Lion King. Ja, de Circle of Life. Gert-Jan? Ja. <laughs> ik doe weer eens mee met deze kenniscarousel. Uh, Kijk. Je kunt ja. het niet laten, hè? Nee, nee. Je denkt, laat ik het nou een keer niet doen, want ik moet weer twintig keer bellen, maar ja. Ja, nee, het kost een beetje moeite, maar dan kom ik er wel door. Ja. Ik wil eerst even wat reageren over die vraag over die tiende macht in de politiek. Ja, oh, team. fijn. Ik ja. vond het wel leuk dat je zei dat je heel, al je op, opleidingen, uh, politicologie, allemaal vergeten bent. Ja, <tieft> triest, Maar hè? volgens mij is daar een verwarring uh, sprake... Aan de ene kant hebben we de logaritmische schaal van 10, 10 kwadraat is 100, 10 ja. tot de 30 is 1000. Ja, dat is tot de macht. Ja, ja, dat is tot de macht, maar dat het ook gelinkt is aan de piramide van Maslow. Dat is een, een, een oude uh, psycholoog, uh, uh, helemaal uitgerancheerd. Maar die heeft een soort piramide met de basisbehoeften. En dan gaat het over jagers en verzamelaars en graan. Ja ja, ja, ja. En hoe ja. hoger je komt, hoe, ja. hoe in die piramide... Uh, ik weet niet hoeveel... Uh, ...treden erin zijn, maar dat zou best wel eens tien kunnen zijn. Ik heb dat ooit eens op mijn bordje gekregen in militaire dienst... ...dat de defensie bijvoorbeeld ook onder de politiek zit, uiteraard. Ja. Maar hoe hoger je komt, hoe meer je in het politieke gebeuren terechtkomt. Dus dat dat een Kijk. verwarring is. Het is een verwarring. Nou, maar ik ben wel blij dat, je, dat jij het ook een beetje vergeten bent. Ja. Dat, dat ik niet de <laughs> enige ben. Ik echt meer dan 30 jaar geleden, ja. Maar toen heb ik die piramide van Maslow op mijn bordje gekregen. Kijk. Maar waar ik eigenlijk over bel, dat is over die impodderingsgeschiedenis van de IJsselmeerpolders, of de Zuiderzee werken. En er werd net zo'n beetje verteld iets over Almere, van, van Aanmeren, maar dat is flauwekul. Ja, dat begreep ik al, het komt ja. van al, almere. Aalmeren, het is palingmeer. Oh, dat doet als Aalsmeer, bekend vanwege die bloemenverling, ja. zit hetzelfde woord in. Aalmeren is palingmeer. Je kunt ook bij de vishandel kun je uh, IJsselmeerpaling kopen. Daar heeft Almere mee te maken. Oh. Ja, zo simpel is het. Ja, ja. Nou, ik vind het een beetje ontnuchterend. Ja, nee, maar een stukje paling is altijd wel lekker op de naam. Ja, maar ik vond ze, ik, ik vond ze ik ja, vond nee, de, de eerste verklaring al mooi, dat, het, uh, dat alle schepen daar aanmeerden. Ja, maar dat klopt niet. Nee, nee dat, die, die schepen lagen voor pampus, maar dat ligt een stukje verderop. Goed. Nou, dan, dan, dan, dan heb ik nog wel iets over de straatnamencommissie in de gemeente Almere. Dus ik denk van, ja, wat kan dat betekenen? Maar dat al die nieuwe uh, straten, die moesten toch een naam hebben. Er moet ja. ook nog een beetje orde in zijn. Ja. Dan een beetje strikvraag. vragen. Je weet dat er een buitenwijk is in Almere, Almere Buiten. Ja. Weet je ook dat er een gevangenis is? Ja, ja, ja. ja. En die heet Almere Binnen. Ja, precies. Dat was in Amsterdam die dat bedacht heeft. Nou, dat vind ik echt nog steeds fantastisch. Ja, daar ja. is over nagedacht. Maar met name al die andere straten, goed. Daar moesten mensen ook een beetje systematiek in zitten. En, maar goed, Urk is dus een hele oude naam. Dat hebben we net ook alweer een beetje gehoord. Maar ja, nou aarzel ik een beetje. Want ik heb ooit eens dus een limerik gemaakt over Urk. Dat was eens een Turk op Urk. Maar je weet, Limericks, dat zijn scabreuze teksten. Ja. Dus ik... Eh, je vraagt je af niet... of het niet gewoon te vies is voor midden in de nacht. Nou, precies. Maar het, het, iedereen mag erop doorborduren. Dat was eens een Turk op Urk. En dan hoor ik volgende week al wat daar aan dichterlijke uitingen uit zijn gekomen. Ja, of niet natuurlijk. Of niet. Maar ja, dat dan... lijkt me ook nog een optie. Maar, ja. maar, maar, maar heel even, want ja. jou, jij begint over die plaatsnamen in Almere. ja. Maar ik had een collega, die woonde in Almere. Die woonde in de Tante Pollewopsteeg. Ja, de, de Strip de stripheldenbuurt. Ja, en dan ja. heb je de Tante Pollewopsteeg... en dan heb je daar, daar vlakbij zitten Tommy en Brommiestraat. Ja, ja, ja. Maar nee, dat, kan, dat kan toch niet? Dat kan toen... helemaal niet. Nee, hebben nee, dan word je is wel opgebeld zo. door iemand. En dan ja. heb je, weet ik veel, die zegt van... nou, we kunnen u misschien wat informatie sturen per ja. post. En het, waar woont u? In de Tommy en Brommi straat. Ja, ik. die strip Helderbuurt, dat is een curieus toestand. Ze hebben daar ook een muziekwijk en een film en, een en zo'n filmwijk... En ze zijn bezig weer met een andere wijk. Maar die straatnamentoestand, met name ook voor de nood- en hulpdiensten, die weten totaal de weg nee, niet. Ja, u dus, moet naar de Tommy en Brommi straat nee, met uw ambulance. Die loopt, dat dood, is, dat die loopt niet. dood op de Guus Geluksweg. Ja. Of <laughs> Je kunt het niet bedenken, maar daar hebben ze een commissie voor ingesteld. Nee, we, oh, moeten, oh, oh, ja. we moeten het ook nog een beetje leuk houden. Dus uh, dit was mijn bijdrage voor vannacht. Dankjewel Gert-Jan. Oké, okay, tot Daag. volgende keer. Doei. Job. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we, zit, we zitten in de jopen dit keer. Hè? Je had er al je hebt een technicus en je had nog een jopen, Ja, het, is, uh, uh, het, het klinkt heel raar. Ja, nou, we zitten in de jopen, ja, ja, maar het is een jopennacht. Goed, ja. oh. goed over, over die machten. Uh, ja. daar, we de weg. Um, de, ik zal het niet uitgebreid maken. Toen um, oh. uh, wel, ja. Ja, toe hoor. <laughs> voor zover ik het weet had, of ik nog gaan herinneren, was het zo dat uh, uh, de, de, de de maatschappij wordt niet verdeeld in tien machten volgens mij. Maar het, was, het ging destijds, je hebt de trias politica, dus, uh, de, ja. uh, uh, de wettelijke ma wetgevende macht, uitvoerende macht en de rechtelijke macht. Ja. Maar toen hebben, is uh, journalisten bedacht dat er zoveel ambtenaren zijn die zo lang meelopen, dat ze eigenlijk meer kennis hebben van zaken dan de politici waar ze, over, uh, ja. uh, uh, waar ze voor werken. Ja. Dat zij daardoor eigenlijk een enorme macht hebben. Over oh. de, over, en dat noemden ze dan de vierde macht. Oké. Okay ja dat is volgens mij uh, zoals het uh, wat ik mij daar wat mij spontaan te boven ja. kwam. En nee dit heb je ook ongeveer, nog en dan ik... heb je nog een uitbreiding daarop dan zijn er nog weer wat is ja de, de... die ken ik niet die uitbreiding ja is mijn staatsinrichting daarbij stil blijven staan? Dan kan nee, luchten. maar dan, dan maak ik zelfs weer een, een, een uitstapje uh, heel naar het Vaticaan en dergelijke. Dat je, de, maar dan oh, ja, ja, ja. Nee, nee, nee, maak ik nee, weer ook... combinaties. Nee. Maar, maar volgens mij, want we hadden net... Gertjan jan aan de telefoon die had het over ja, nee, die piramide van Maslow. Oh dat... Ja, dat, ja, daar wou ik ook nog iets over zeggen. Er is... Uh... Ja, ik heb, ik heb ook eens een beetje psychologie gehad. Ja. En die meneer die had, die had bedacht dat als een mens zich wil ontwikkelen, moet je aan een aantal basisbehoeften voldoen. En ja. tijdens dat gesprek schoot me dat weer te binnen. Ja. Um, om het niet altijd kabreus te maken, maar goed, Eerst, de eerste behoefte is uh, eten. Ja. De tweede behoefte is seks. Derde ja. is uh, uh, Bescherming. Uh, liefde, liefde en aandacht, uh, ah. verzorging. Uh. De vierde is uh, zelfbevestiging. En dan, en als je dat allemaal bereikt hebt uh, je, dan kun je komen tot een piekervaring. Wat dat ook weer was, weet ik ook niet precies. Maar dan dat was ongeveer het allerhoogste wat je zou kunnen bereiken. Maar dat was heel zeldzaam dat je dat kon bereiken. Ja, dat klinkt me ook nog weer bekend in de oren. Ach. Oh, geweldig. Ja, nee, maar die. Volgens mij, maar dan schat ik dat misschien te veel voor haar in. Maar volgens mij is hetgene waar Roos naar op zoek was, dat verhaal van die piramide van Maslow. Oh, nou ja, nou, nou, nou, nou we ik twee vragen beantwoord. Ja, het van, is het van, van, van die politieke machten en van Maslow. Ja, <laughs> het maakt ook allemaal niet uit. Het is als het maar informatief is. Maar ik ben. Ja, ja, ja. Als er nog iemand luistert die weet uit welke lagen die piramide bestond, dan hoor ik het graag. 0800-1121. Nou, we... Ja, ja, ja. Nou ja, dat, uh, ik hoop dat ik je een beetje uh, op, op weg heb kunnen helpen. Nou, absoluut. Dank je wel voor het bellen. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja, hoor. Dag. Dag. Gerard. Ja, met uh, Gerard uit Enschede. Dag Gerard uit uh, Enschede. Geen, geen Hans, ja. geen Hans Nee, niet Inschede, Hans. Maar... Het is wel... Uh, wat is er aan de hand in Enschede dat jullie allemaal wakker zijn? Geluidsofluis? Uh, ik, ik weet het niet. Ik ben heel oh. vaak wakker. Ik luister heel, heel vaak naar jou. Ja. Uh, uh, ja, ik wou eigenlijk ook iets over die machten zeggen. Uh, die, maar wat er over die piramide gezegd is, dat, uh, wat ik daarvan weet, dat is inmiddels al gezegd. Oh. Maar aanvankelijk, toen, de, toen het, het onderwerp pas ter sprake kwam, toen dacht ik eigenlijk aan machten zoals je die in de, in de geschiedenis hebt. En daar heb je dan, uh, dat begint dan met de horigen. dat is dan de meest lage ja. uh, laag die je mij kunt bedenken, een soort slaven, uh, slaven zijn dat dan. Mm -hmm. En dan heb je boeren en burgers en mm -hmm. dan heb je edellieden en uiteindelijk heb je ook de geestelijke macht. En uh, iedere laag heeft dus meer macht dan de laag die eronder zit. Ja, ja. En daar dacht ik eigenlijk eerst aan. Ja, dat overlapt inderdaad heel erg met uh, ja. Dit, dat klasse-idee. Uh, ja, ja. Ja. Het is een, een, een, een lage standen, werd het ook wel genoemd. Maar, maar goed, zijn het er uh, misschien tien? Maar of, ik kom niet aan de tien. Nee. Nee, maar ik kom met die piramide ook niet aan de tien hoor. Nee? En met die, uh, de rechterlijke en uitvoerende macht kom je ook niet aan de komen tien. Komen we ook niet aan de tien. Nou ja, nee. wie weet wat er nog voorbij komt. Dus, uh, ik ben heel benieuwd of er nog een keer echt het hele rijtje van tien uh, op, ja. op, op, opgenoemd kan worden. Of er iemand tot uh, tien lagen van de bevolking ja. kan komen. Nou, ik kan het in ieder geval niet. Nou, we gaan het, uh, we gaan het merken. Dankjewel Gerard. Ik heb nog een vraag. Uh, ja, ja. Um, ik, ik heb het volgende probleem. Als ik, uh, ik heb in de keuken, onder de uh, hangkastjes. Ik ben echt heel um, benieuwd wat voor beesten jij nu weer last van hebt. Want het is echt nee, het een beetje. geen de... beesten. Oh, okay. nee, nee, in de keuken, een, onder e de hangkast, ja. Het is een elektrisch probleem. Oh jee. Ik heb daar TL-balken onder die kasten zitten. Dat hebben heel veel keukens. Oh. Dan heb je dus uh, verlichting op je werkblad. Als ik uh, uh, die uitdoe, s'avonds, als ik naar bed ga en ik moet uh, s'nachts een keer naar de wc... Ja. dan zie ik dat die lampen heel flauw branden. Die oh. flikkeren. En daar kan ik uh, niks tegen doen. Althans, ik zou graag willen weten wat ik uh, uh, daaraan zou kunnen doen. Want het kost volgens mij ook stroom. Maar het is zo weinig licht dat zodra het echt licht wordt, dan zie je het niet meer. Maar overdag heb ik die lampen natuurlijk ook uit. Ja. En ook dan uh, is er toch sprake van een soort lekstroom. Maar ik weet de oorzaak niet hoe dat komt. En ik weet ook niet hoe ik het kan oplossen. En dat zou ik graag willen weten. Maar je hebt dus eigenlijk gewoon een, uh, een TL-balkje dat weigert uit te gaan. Ja, er zit wel een, een keurig een schakelaar op. Ja. Maar de dus schakelaar voor aan of bijna uit? Ja, zoiets. Dat is ook raar. Ja. En overdag zie je het niet. Je moet nee. het echt bij toeval ontdekken, s'nachts, dat hij toch licht geeft. Maar je Wel, het zegt... is ik... heel weinig. Ja. Maar je ziet hem duidelijk flikkeren. Oh. En ik, ik krijg... Bagera vraagt op de, op de chat of het geen nagloeien is. Maar dat nee, het, je nee, ligt nee, al in diepe nee. slaap. En, uh... Nee, het gaat de hele nacht door, hoor. Oh. Alleen is morgens vroeg als het licht wordt, ja, dan zie je het niet meer. Nee, maar en hij knippert ook heel lichtjes. Ja. Zei je dat? Word je er niet epileptisch van dan? Mm, nou, nee. je staat er geen uren naar te kijken, hoor. Nou ja, zou ik wel doen. Zou denken, wat krijgen we nou? Ja. Nou, en, en de vraag is nu eigenlijk, is het, is het erg of is de vraag, hoe krijg je hem uit? Ja, hoe krijg ik hem uit? En hoe komt het? En kost het veel stroom? Ja. Ja, wat kost het eigenlijk? het zit er al, al jaren. Oh jee. En het is TL, hè? Het is geen ledlamp. Het is TL-buis. Nee, nee, nee het, is, het is TL. Het zijn twee lange TL-buizen. Die zijn dan weer met een blok, door middel van een blok, aan elkaar verbonden. Want er zit maar één schakelaar op. Oké. Okay. Nou, ik, uh, ik ga op zoek naar een antwoord, Gerard. Maar het is allemaal nogal weggewerkt, dus ik kan er ook niet zo makkelijk bij. Vandaar dat het al jaren bestaat, het probleem. Ja, nee, ik begrijp het. Nou, ik, ik zeg 0800 1121. Ik heb nog een uur te gaan. Ik ga mijn uiterste best doen voor je. Helemaal goed, Astrid. Oké, okay, goed aan Enschede. Oké, okay, fijne nacht nog verder. Hetzelfde. Dag Gerard. 0800 Dag. 1121.